Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het huis van een Limburgse journalist is een granaat gevonden. De misdaadverslaggever van Dagblad de Limburger vond de granaat zelf bij zijn voordeur in de plaats neer. Of de granaat te maken heeft met zijn journalistieke werk is nog onduidelijk. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten schrikt van het nieuws. Ik vergeet dat, uh, dat de handgranaat ook nog eens op scherp stond... Dit is geen grap, maar dit is gewoon een, een, een hele intimiderende daad. En dat betekent dat we zeer alert hierop moeten zijn en moeten zorgen dat uh, de opsporing en vervolging hier uh, topprioriteit krijgt. Bomdeskundigen maken de granaat onschadelijk. Voor de zekerheid zijn ook de buren van de Limburgse misdaadsverslaggever geëvacueerd. Op verschillende plekken in het land heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten. Die waren onder meer in Rotterdam, Haastrecht, Staphorst en Koningsbos in Limburg. Bij een coronafeest in Uddel, Gelderland, werd het zelfs grimmig. Feestvierders keerden zich tegen de politie, een agent trok zijn wapen als waarschuwing. De politie moet harder ingrijpen tegen railschoppers in Veen, zeggen politiebonden. Afgelopen nacht waren er weer autobranden en vuurwerk. Politiebond ACP vraagt zich af waarom de burgemeester niet meer doet om het rustig te krijgen in Veen. En niet met alle winkels gaat het in coronatijd slecht. In Wormerland, in Noord-Holland, staat een vrouw van 91 vrijwel iedere dag in haar drankspeciaalzaak. Dat gaat er wel in bij de mensen deze maand. Ben je nog op zoek naar wat speciaals voor oud en nieuw? Luister dan even naar deze 91 jaar ervaring. Want hier moet je opletten bij wijn. Dat die wel fris is. Ja, en ook de glazen niet te vol, maar echt even lekker proeven. Heerlijk toch, bij zo'n appelvlak en bij zo'n oliebol, Zalig.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 verkeer moet rekening houden met zeer zware windstoten. En dat veroorzaakt problemen op de N513 tussen Castricum, AC en Limmen. Er is een boom omgewaaid en die ligt in beide richtingen over de weg tussen Egmond en Heilo. Tot zover de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor. Omdat u bezorgd bent, angst heeft of omdat u zich alleen voelt.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 You fly and there's a moins a proven ground ain't nowhere to go if you hang around Een mooi beginnen. Nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag. Een hele goede middag. Je hoorde de single van Prince, een van de noteringen uit de top 2000 van dit jaar. En dat was gold. Even na twee uur, bijna tien over twee. Zandvoort op Zondag vanuit de studio aan de tolweg 10A. Goedemiddag, Albert Jan. Eh, goedemiddag Rob. Goeden... Zo. Goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten, goedemiddag kijkers. Zo is het. Hoe we... is uh, jouw uh, avond geweest? De nou, avond was, was prima. Lekker rustig. Uh, uh, uh, ja, met z'n tweetjes. Uh, dus een uh, gezellig hapje en een drankje. Maar vanmorgen moesten we er al vroeg uit. En weet je waarom? De, de kerstbomen weggehaald. Alle, alle kerstspullen. Meen je dat ja, nou? Alle Ik wilde een geitje maken, De nee. werd er wel heel vroeg bij. Nee, uh. mijn, mijn vrouw is daar unaniem in. Ja? Als de kerstdagen voorbij is, de, dan alles, weg, alle, weg ermee. Dus ik heb met de plitten gewerkt. Jeetje, Mineetje, je het leuk al. Alleen, we hebben, we hebben de, de, de, de, de krans op de voordeur hebben we nog maar even laten hangen. Want de buren hebben daar ook nog laten hangen. En dat staat zo raar als je die dan ook al gelijk weghaalt. Maar bij ons is niks gebeurd, het is allemaal alweer weg. Oké, okay, nou uh, dat waren de mooie kerstdagen. Ja. Wij zijn er weer, Studio Torweg Tina, Zandvoort op zondag. Nou, het uh, ja. was flink aan het waaien buiten. Klopt, ja, ik uh, bedoel, uh, maar ja toch wel gelijk, want het uh, nam wat af en de wind draaide. Ja? Ja, nee, echt, de wind is een beetje gedraaid. Maar goed, het was vannacht. Ik heb er trouwens weinig last van gehad vannacht. Ik ook uh, helemaal niks. Maar ik denk dat als je je slaapkamer op het zuiden had, dat je er dan wel echt veel last van had. Bij mij zit hij op het zuid-zuidwesten, maar ik ja. had er geen last van. Dus... Maar de vliegtuigen, maar daar straks later over nog wat meer, die hadden het vanmorgen behoorlijk last van. Maar op een gegeven moment zaten we in de woonkamer en uh, kwam een vliegtuig richting onze woonkamer gevlogen. En waar is nou? Ik zal je even bijsturen als het jou was. <laughs> maar wat bleek nou? Er werden een heleboel landingen gingen niet goed. Dus was, dus maakten ze allemaal doorstart. En dan maakten ze een bochtje van uh, de hup. Uh, je, kent de polderbaan wel. En dan stijg je weer op, een bochtje maken. Ja, dan kom je over Zandvoort. Maar goed, uh, in ieder geval werd steeds groter en groter dat vliegtuig. Maar gelukkig hij ging hij over ons heen, maakte een bochtje en is later veilig geland. Nee, ik heb genoeg meegemaakt vandaag. Helemaal eigenlijk. goed. Wat gaan ja. we doen? Ja, ben ik benieuwd naar. Uh, nou, uh, kijk, iedereen... Het is natuurlijk allemaal anders gevierd, de kerstdagen. Maar uh, ik heb zoiets van, nou, nou is iedereen weer weg... en uh, de koelkast ligt nog vol met restjes. Wat kan je dan het beste doen om, uh, om die, die restjesdag goed door te komen? Uh, kennissen weg, familie weer weg. Uh, dus uh, uh, onze collega Jelmer Koper... ook actief bij uh, onze mediapartner uh, uh, Zandvoort Insight... die had uh, voor de kerst een uh, kersttop 5. En, uh, voor films. Dus ik heb zoiets van uh, tijdens onze evenementenagenda rond half vier, gaan we die top vijf van Jelmer even uh, er weer bij uh, halen. En wellicht is het een goed idee om dan al die restjes uit de koelkast te pakken, lekker een kerstfilm op te zetten en dan met z'n tweetjes of met z'n drietjes lekker naar een kerstfilm gaan kijken. En heb vandaag. je daar een Netflix voor nodig? Of kan dat op een andere manier? Net, Netflix kan. Uh, wat heb je nog meer? Uh, die andere ook. Uh, je, al die, die speciale Videoland en videoland, uh, Prime. Noem maar op. Uh, daar kan je me op terugkijken. Maar in ieder geval tijdens de evenementagenda komt uh, Jelmer Koper nog even langs... met de kersttop uh, 5. De kerstfilms. Uh, dus daar uh, verheug ik me nou al op. Want als ik nou thuis kom... er een kerstfilmpje op, restjes uh, tevoorschijn... en dan gezellig nog even een avondje van maken. Goed. Uh, blijft het zo? Wordt het nog slechter weer? Uh, u hoort allemaal rond de klok van half drie... tijdens het weerbericht. Uh, dier van de week. Nou ja, dat is, uh, is uh, Olly nog steeds. Uh, de kater of poes. Wat is het? Die zit er nou een beetje in zijn eentje. Want ik, ik dacht dat, dat uh, uh, Rover alweer weg was. Maar die zit er nog wel, maar die is al gereserveerd, die hond. Dus maar in ieder geval gereserveerd. Dus die hoeft niet, want die gaat wellicht naar hem thuis toe. Maar goed, we hebben Olly vandaag nog als dier van de week. En daarna, en de daar verheug ik me in ontzettend op, Zandvoer op zondag live, uh, meneer Arms. Een live concert met, met publiek hoop ik. Ja, klopt. Komt ja, er, ja, ja deze keer wel? Ja, het ja, ja. ja, hartstikke mooi. Ik ben erg benieuwd welke dat uh, gaat worden. Want... En ik heb er twee, dus uh, ik moet oh, nog een keuze maken. Ja, want je kon. Uh, ja, ja zoals Live. Want vroeger konden we allemaal nog naar concerten toe, hè, waar iedereen naartoe kon. En dat was allemaal. Uh, ja, is allemaal weer allemaal zo lang geleden dat we dat uh, konden doen. Dus vandaar ZOS Zandvoort op Zondag Live. Een live registratie van wellicht een prachtig nummer. Verantwoordelijkheid onder Rob. Uh, Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Ja, gisteren lijkt ik dus nog best, best, best veel nieuws. Maar er is niet veel gebeurd uh, vannacht. Ja, stormschade. Oké, okay. maar die berichten uh, met, met de e ernstige berichten hebben mij verder niet be ons bereikt. Maar hier in de, in, de, in de tolweg op de hoek bij de fietsenmaker... daar lagen nog wel wat uh, dakpannetjes op de grond. Dus er is natuurlijk wel stormschade... maar nog niet uh, in de diverse media uh, gemeld. Goed, uh, de Zandvoorts nieuws in het kort. Dat is inderdaad in het kort. Kwart over vier hebben we pit report. Gisteren hadden we de manager, uh, al onze collega's van, uh, van motorsport.com, een interview met de manager van Max Verstappen. En vandaag uh, komt Max Verstappen zelf aan het woord uh, over zijn, uh, zijn uh, documentaire Whatever It Takes. En uh, dat interview sprak kort na de zege van Abu Dhabi uh, opgenomen. Dus hij was nog helemaal hyper van die overwinning. Maar goed, dat om kwart over vier. Half vijf dier van de week, kwart voor vijf het gedicht van de dag. Ja. Ik had een hele mooie, maar ik durf hem niet uit te zenden. Want ik denk, dat is, die is allemaal zo uh, gelimiteerd en, en, en gelicensed. Dat, stel dat je hem uitzendt en het mag niet, Het uh, blijkt dan achteraf. Dat is wel heel jammer. Maar ik heb er wel één gevonden in de, de artiestentop 5 van onze collega uh, uh, Fred Hey. Een prachtige titel, Vrienden van Toen. Kijk, ja, dan, uh, dan, en, uh, dan wordt het een hele mooie. Dat Vrienden van Toen, dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. Want sinds de kroegen dicht zijn, ja, zie je Vrienden van Toen niet meer. Dus wat dat betreft toch nog wel toepasselijk. Ik zou, tweede uur van allerlei berichtjes, uh, Zandvoorts en uh, van alles nog wat. Een soort grabbelton nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw... E oh ja, er wordt heel veel gesport. WK-darts uh, hebben we. Ja, klopt. Halley Pelli. Vanavond, van, vanavond uh, jouw grote vriend, uh, uh, hoe heet die man? Ook? Uh, van Gerwe. Van Gerwe, ja, jij zit erin. Uh, Boxing Day in, uh, in uh, Engeland. Uh, dit weekend tijdens de kerstdagen wordt er wel een volledig uh, programma afgewerkt in de, de, uh, uh, de wedstrijden van de Engelse competitie. En momenteel speelt Leeds thuis tegen Burnley. Maar na 58 minuten. Leeds leidt met 1-0. Dus WK Darts, voetbal. En als ik naar links ga kijken, wordt, inderdaad. Naar, de dames zijn aan het schaatsen. De tweede dag van de kwalificatiewedstrijden voor het uh, NK, en het, voor het WK en het EK vandaag dag 2. Als er ontwikkelingen zijn uh, die we kunnen melden, zullen we dat zeker niet nalaten. Nogmaals, een, toch nog een vrij vol programma. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender op deze druilerige zondag. Uh, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En zo zijn we alweer een kwartier onderweg. Ja, dat is toch een prestatie. Geweldig, heel mooi. Uh, Albert-Jan. weer een uh, gezellig programma. Tussen twee en vijf uur. En één uh, stormschade dan. Ja, gisteren om half twaalf kwam uh, de melding binnen over een uh, dakbedekking wat uh, losgelaten had bij een uh, flat aan de Flemingstraat. Maar dat probleem was uh, gelukkig weer snel opgelost. Can't see in front of me, draw on my My senses take a lead, I need a space to breathe up It starts to emanate the space between illuminate was hem, de 3FM-hitte tijdens Serious Request, Glowing in the Dark. Nog een klein beetje kerst, terwijl het eigenlijk geen kerstplaat is, dus we kunnen hem gewoon draaien. Frankie Goes to Hollywood's. Feels like fire, I'm so in love with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 van de bekende LP... ...Welkom to the Pleasure Dome... ...hoorde je Frankie Goes to Hollywood... ...en The Power of Love... ...een heerlijke single uit de jaren 80 ...en veel gedraaid rondom de kerstperiode... ...dus we hebben hem ook nu lekker gedraaid... ...op de Zandvoortse radio... ...Zandvoort op zondag... ...we zijn er gewoon op deze druilige zondagmiddag... ...met een behoorlijke wind... Buiten is het wat minder geworden al gelukkig... ...dus daar zijn we wel blij mee... Maar heb je daar nog uh, nieuws over of valt het echt mee met de stormschades, uh, Obetjan? Nou ja, officiële meldingen heb ik nog niet binnen. Maar via de 112-app heb ik natuurlijk wel de nodige uh, uh, uh, schademeldingen in Zandvoort inmiddels geconstateerd. En, maar, met name in Bloemendaal, geloof ik ook. Met name in Bloemendaal, maar toch ook hier in, uh, in Zandvoort. Uh, gelukkig niet op Schiphol, want uh, uh, Storm Bella, lokaal ook wel bekend als Storm Moos heeft voor een onstuimige ochtendpiek gezorgd op Schiphol. Vanwege rukwinden die opliepen tot zo'n 80 km per uur... moesten meerdere piloten de landing afbreken... rondjes vliegen en het op een andere baan nog eens proberen. Vanwege het, ve het vele vliegverkeer dat tegelijk Schiphol naderde, had de luchtverkeersleiding... Nederland tijdelijk twee landingsbanen opengesteld, maar met windsnelheden tot 80 km per uur uit het zuiden was een landingspoging op de zuidwestelijke Schiphol-Oostbaan voor meerdere piloten een te grote uitdaging, maar zelfs op de gunstiger gelegen polderbaan was er vanochtend wat vaker doorgestart. Inmiddels wordt er weer geland en gestart vanaf Schiphol, maar hoeft het verkeer, uh, vliegverkeer geen e extra wachtrondjes te draaien voor het aan de beurt is om te mogen landen. Dus ze landen ook niet meer op je balkon, uh, albert uh, uh, Nee, dat komt niet meer richting uh, ons huis, nee. Goed, Peter en Rita. Leuk, leuk nieuws dit. Peter en Rita Kanger zijn verrast met een wel heel bijzondere nieuwjaarsgroet. Vanuit het internationale ruimtestation ISS sturen de Russische kosmonaut... en nou komt hij Sergej Sverklop, zijn beste wensen voor een uh, aanstaande nieuwe jaar... naar het Zandvoortse echtpaar. De familie Kanger heeft veel contacten met ruimtevaarders. Hun handtekeningen verzamelen is een grote hobby van Peter. In De afgelopen vijf jaar hebben zij veel contacten opgenomen... en al meer dan 250 ruimtevaarders persoonlijk ontmoet. Dankzij één van deze contacten is deze speciale wens tot stand gekomen. Het ISS-vliegtuig vliegt met een snelheid van circa 28.000 kilometer... rondjes om de aarde op een hoogte van 400 kilometer... De foto die u kunt zien op de Zandvoortse Courant-app-website... Uh, uh, de, uh, de foto is genomen in de koepula... namelijk een plek waarvan waaruit de bemanningsleden van het ISS... foto's van de aarde en de ruimte kunnen maken. Bijzonder is ook het feit dat zelfs de naam van ons dorpje... dus de aanhalingstekens, vermeld staat op het formulier... met de beste wensen vanuit het ISS. Een stukje promotie dus voor Zandvoort... al dus ruimtevaartliefhebber Peter Kanger. Kerst kon dit jaar noodgedwongen maar met maximaal drie personen buiten het eigen gezin gevierd worden. Maar dat, dat leverde volgens kerstversierers ook intimiteit op. Met een hele grote groep is het drukker en heb je geen goede gesprekken. Normaal zijn we met z'n 21ste met kinderen, aangetrouwd en kleinkinderen... vertelt een ouder echtpaar dat op de tweede kerstdag wandelt op een openbaar landgoed vlakbij Hilversum... Het is, het, het is, nu is het lekker rustig. We zijn een dagdeel bij één gezin en een ander deel bij een ander gezin. En zo komt iedereen tot zijn recht. Hun reacties komen straks nog op terug. En tot slot, in de tuin van de hervormde kerk in Zandvoort... is afgelopen week de monumentale kaart Joods Zandvoort onthuld. Hierop staat onder meer, meer aangeduid waar de Joodse Zandvoorters wonen... tijdens de Tweede Wereldoorlog en wie er allemaal zijn omgekomen. Ik ben blij dat het er staat, al dus dominee Vrijhof het dorp heeft een moeilijke geschiedenis. En dingen moet je niet wegpoetsen. Ook in het tweede gedeelte van het eerste uur komen daar bij u op terug. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws in de kort, zo op de zondagmiddag uh, bij CFM. Straks het uh, weerbericht en uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het uh, verder gaat met de storm en de wind en de regen. We gaan het horen in het uh, weerbericht inderdaad uh, zo dadelijk om half drie. Maar eerst nog even deze o oh zo mooie plaat van Lucas Graham en Seven Years. Once I was seven years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be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 Or be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever be.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 Before me Once I was 20 years old Soon we'll be 30 years old Our Songs have been sold We've traveled around the world And we're still roaming Soon we'll be 30 years old Life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still softy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a baby. Deze signaal van uh, Lucas Graham hebben we helemaal grijs gedraaid bij SOS. Op de zaterdag en de zondagmiddag. Maar we waren hem een klein beetje vergeten. Gelukkig is hij weer uh, boven water gekomen. We hebben er weer op deze zondagmiddag van. Uh, kunnen genieten op de Zandvoorts Radio. Je hoort, uh, Seven Years. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat er weer uh, de komende dagen gaat uh, doen, uh, Obi jan uh, Blijft het uh, zo uh, rampzalig of uh, wordt ah, het wat beter? Dit hele jaar hoef jij je uh, geen zorgen te maken. Dit je hele jaar niet je meer? Je geen zwembroek aan te doen, geen zonnebril. Je hebt dat je absoluut niet nodig. Oké. Okay. Uh, het was, en het is zelfs nog uh, uh, lokaal onstuimig met aan zee... en dus, uh, was er een zuidwestenstorm met windkracht 9... met zware windstoot tot wel 100 km per uur. In de, in de polder waaide het hard stormachtig stormachtige windkracht 7 tot en met 8... met zware windstoten van 80 à 90 km per uur. Het is uh, verder bewolkt en er valt op uitgebreide schaal regen. En het is soms kletsnap. Vanmiddag neemt de wind in kracht af en later wordt het ook wat droger. De temperatuur stijgt naar 8 graden. Vanavond en vannacht is het een stuk rustiger en de temperatuur daalt naar een graad of 2 uh, ook morgen is het uh, bewolkt en komt het tot enkele buien. Soms schijnt ook nog even de zon. Het wordt niet warmer dan een graad of vijf. En er waait een matige zuiden tot zuidoostenwind. Uh, voor het gevoel doet het koud aan. De rest, van, de rest van dit hele jaar verandert er in grote lijnen niet veel. De, bewolk, de bewolking uh, overheerst en er valt af en toe wat regen. Slechts uh, heel af en toe komt de zon even tevoorschijn. In de nachten koelt het af dan een graad tot 1 tot 3. En alleen tijdens de wat langere opklaringen kan het kwik dalen tot iets onder nul. Overdag is het een graad of 5. En in het nieuwe jaar wordt het ook wat kouder met overdag 2 à 4 graden. En in de nacht zelfs lichte vorst. Krabben dus. Het blijft licht wisselvallen en de kans op winterse neerslag neemt geleidelijk wat toe. Al dus Rico Schreuder. En weet je ook al wat 2022 gaat doen uh, of iets anders of dat nog niet? Ik zal daar volgende week eens even kijken wat de schermpjes uh, ons vertellen. Oké, okay, dankjewel. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer? Even goed in zijn glazen bol gekeken, Albert-Jan. En uh, uiteindelijk uh, met een mooi weerbericht gekomen. Zojuist om half drie op de Zandvoortse Radio. Nogmaals een hele goede middag. Het is dus inderdaad daar snet weer buiten. Dus lekker binnen blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. Het geluid van Zandvoort Met nu de single van Delegation. get there. op de zondagmiddag bij CFM met Delegation. En hardeek number one. Zo gaan we het inderdaad hebben over het bord... wat geplaatst is hier in. Nee, niet? Oh, ja, het verandert ook steeds. Ik ga hem niet. Niet open ook. Dan moet je het ook maar zelf weten. Wat wou je zeggen? Ga... En straks tegen tien voor drie komt hij die, komt die, komt die bijdragen. Oké, okay, je gaat eerst wat anders doen. Ik heb eerst nog een andere, Oké, oké, oké. Helemaal goed, dat komt goed. De op zondag uh, bij je tot aan 5 uh, uur vanmiddag en ik zou zeggen, precies, don't worry. uit de jaren 80 van Kim Appleby en Don't Worry. Ja, we hebben de afgelopen twee dagen hebben we twee zware kerstdagen gehad. Natuurlijk flink gegeten. Albert-Jan, of viel het mee bij jou? Nee, wij doen het... Hoe simpeler, hoe beter. Hoe simpeler, hoe beter. Hoe, simpel hoe beter. Nee, heel goed. Heel goed. De, kracht, de kracht van de eenvrouw. Maar dit jaar hadden we een ja, toch wel een hele aparte kerst natuurlijk... Ja. vanwege de corona en alle maatregelen die op dit moment gelden. En dat betekent ook dat we in kleine gezelschappen waren... Klopt, en zoals ik in het begin van, de, van dit uur al zei. Van, kerst kon dit jaar niet uh, dit jaar noodgedongen, maar met, maar met maximaal drie personen buiten het eigen gezin gevierd worden. Maar het levert volgende kerstvirus ook intimiteit op. Met een hele groep is het drukker en heb je geen goede gesprekken. Onze collega's van NHTV uh, gingen het bos in en peilden de reacties op tweede kerstdag. Na natuurlijk het kerstmaal op eerste kerstdag. Vieren wij uh, kerst met een heleboel op kerstavond. Met... Ja. Allemaal heel meteen wel met z'n twintigen. Maar dat kon nu niet. Dus nu waren we alleen maar met ons eigen gezin. En dat was ook eigenlijk wel heel bijzonder. 3, 2, 1, ja! Het was heel intiem eigenlijk. En normaal is het een enorme happening. Je ziet iedereen, je praat iedereen. Maar nu waren we echt even met z'n vijven bij elkaar. Ja, dat was ook alweer een tijd geleden. Dus dat was wel bijzonder. Het is lekker rustig. We zijn een hele een dagdeel bij één gezin en een andere dagdeel bij een ander gezin. Dat komt goed tot ze recht. Ja. Eigenlijk, bevalt ja, veel ja, eigenlijk bevalt het. Veel meer contact. Eigenlijk bevalt het bijna goed. Eigenlijk beter zelfs dan. Eigenlijk wel ja, het is rustiger voor ons wel. Doordat je anders met een grote groep bent en het echt feest is, ga je vaak voorbij aan, aan ja, wat diepgaande gesprekken. Het gaat allemaal veel, het is allemaal veel vrolijker en. Uh, uh. Terwijl dit, uh, ja, je hebt meer tijd voor het, daar, vind ik. Ja, als je met een hele grote groep uh, bent, de, dat is allemaal wat, wat drukker. Dan heb je geen goede gesprekken en, en je kunt er niet zoveel aandacht aan schenken. We kunnen nu aan ieder gezinnetje meer aandacht schenken. Dus de stress is misschien ook wat minder. Dat je niet een heel groot, uh, nou ja, diner voor heel veel mensen. Maar gewoon een uh, ja, wat, kleinere, wat kleinere schaal, dat maakt het ook wat... Nee, altijd druk er wat af, denk ik. We hadden altijd dezelfde, dezelfde ooms en tantes en echt jarenlang is dit een traditie. En dat is ook heel mooi, maar je blijft ook een beetje vastzitten in de traditie. En dit is wel weer een manier dat alles wordt losgegooid. En misschien is het volgend jaar wel dat we wel iets anders gaan doen. Ja, dat is misschien kleiner blijft bedoel je? Of? Ja. ja, misschien wel inderdaad. Misschien dat, uh, dat we het anders doen vanaf nu. Ja, onze collega's van uh, NA Nieuws gingen het uh, bos in uh, daar in het gooi. Ja, dat hoor je wel een beetje, Albert-Jan. Ik zag ook een uh, mooie mooie woning op de achtergrond. Dus uh, ruimte genoeg eigenlijk. Rap on memories of the wall. All the special things I brought. They mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more everywhere. Now I know just what you love me for.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 leave with you, material that my fool beat, when you're not here but can't breathe, think I always knew, my like diamonds sleep with you, shake it off, shake the fear of feeling lost, always me that pays the cost, I should never trust so easily, you lie to me, lie to me, then left, when my heart rounds your chest.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 Dit voor Sam Smit, deze single Diamonds. Zandvoort op zondag, we zijn er in de studio aan de Tolweg Tina. En wil je in onze studio kijken, dat kan ook heel eenvoudig via de CFM-app. Of kijk op www.cfm-live.nl. Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio. Albert-Jan had het zojuist bij het nieuws in het korte al een kort berichtje over... Een uh, online uh, onthulling van een uh, Joodse kaart in Zandvoort. Klopt, want in de tuin van de hervormde kerk in Zandvoort... is afgelopen week de mon monumentale kaart Joods Zandvoort onthuld. Hierop staat onder meer aangeduid... waar de Joodse Zandvoorters wonen tijdens de Tweede Wereldoorlog... en wie er allemaal zijn omgekomen. Ik ben blij dat het er staat, al dus dominee Jon jo jo Vrijdhof. Het dorp heeft een moeilijke geschiedenis... en dingen moet je niet gewoon wegpoetsen.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 Blijf een mooie plaat, hè? deze van uh, Valencia. Je hoort Gaia. Dat allemaal op de Zandvoortse radio zondagmiddag. Zandvoort op zondag nog bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Blijf lekker binnen en blijf lekker luisteren naar uh, de Zandvoortse radio. De kerstdagen zitten erop. Dat betekent uh, ja, inderdaad uh, zo min mogelijk kerstmuziek, wat we in ieder geval tussen twee en vijf uh, voor je gaan draaien. Maar wel heel veel andere hits uit de hitlijsten van dit moment. En ook de klassiekers uit het verleden en uit de jaren 80. En één keer uit de jaren 80, die ik zeker wil gaan draaien, is deze: 9.9.